1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen met Jorren Teertstra... de man die het schopte van stagiair tot directeur bij het sieradenmerk Ziska in Thailand. Nu het NOS Journaal, hier is Jan van der Putten. Goedemiddag, Israël schiet op Libanese militairen. UWV helpt ook klanten die geen computer hebben... en natuurmonumenten wil meer wild. Het is bewolkt en vooral in het noordwesten van het land valt wat lichte regen of motregen en het is vrij zacht 10 graden. Morgen een grijze dag met vooral weer in het noordwesten wat regen en het wordt 8 graden en het blijft zacht en wisselvallig, maar vanaf donderdag is er ook wat zon. Het Israëlische leger heeft op twee Libanese militairen geschoten en een van die militairen is geraakt. Hoe die eraan toe is, is niet bekend.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 Door bezuinigingen verloopt een groot deel van de dienstverlening van UWV... tegenwoordig helemaal via de computer. En de uitkeringsinstantie schat dat 10% van de uitkeringsgerechtigden problemen heeft met de digitalisering. Frank Bartels van de UWV, goedemiddag. Goedemiddag. Wat zijn dat voor problemen? Uh, nou, mensen uh, kunnen gewoon niet goed met de, met de computer overweg. Uh, uh, dat, dat gebeurt best vaak. Uh, dat betekent dat ze eigenlijk niet zo goed kunnen communiceren met ons online... En uh, dat uh, proberen we nu uh, via deze extra ondersteuning uh, te verhelpen. Ja, mensen kunnen tegenwoordig weer fysiek ook langskomen. Dat, is, dat klinkt heel ouderwets. Nou, ze konden ook al fysiek uh, langskomen bij ons. Uh, ook op, op inloopmiddagen elke week. Maar dat gaan we nu verder uitbreiden. Ze kunnen nu, uh, mensen kunnen nu op afspraak uh, langskomen voor extra hulp. Ja, en, en uh, hulp, uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Dan gaat u met ze in de computer kijken. Dat kan zijn inderdaad persoonlijk, uh, dat kan ook zijn in, in workshops en uh, daar leren we ja, hoe mensen uh, werk.nl, uh, de website kunnen gebruiken, hoe ze hun uh, persoonlijke werkmap uh, kunnen gebruiken, uh, online naar werk kunnen vinden en uh, dat soort zaken. Ja, daar was eerst geen geld voor, is daar nou weer wel geld voor? Daar, daar is extra geld voor gekomen, uh, het ministerie van Sociale Zaken heeft dat tot uh, beschikking gesteld. Uh, dat is tijdelijk. Um, en daar maken we dankbaar gebruik van. Ja, tijdelijk. Maar hoe lang is tijdelijk, hè? Dat weten we niet. Nee, voorlopig is het voor één jaar. En um, we hopen dat we dat, uh, dat kunnen verlengen. Want uh, ja, we merken ook uit eigen onderzoek dat er uh, best veel mensen zijn die, uh, ja, die niet zo goed overweg kunnen met de computer. Uh, terwijl wij wel uh, overgaan naar online dienstverlening. Dus, uh, en die mensen hebben ook rechten. Ja. Die mensen hebben ook recht inderdaad. En wat extra hulp uh, is daar denk ik uh, ook gepast bij. Duidelijk. Frank Bartels van UWV. Goedemiddag. In uh, Pretoria uh, is een dag na de begrafenis van Nelson Mandela... een enorm standbeeld van hem onthuld. bronzen kunstwerk, negen meter hoog... en staat in de tuinen van het regeringsgebouw. Mandela is weergegeven in uh, zijn karakteristieke overhemd... dat hij vaak droeg, met zijn armen gespreid... staat hij met zijn rug naar het regeringsgebouw... en met zijn gezicht naar het volk. En het is vandaag een nationale feestdag in Zuid-Afrika. Sinds het eind van de apartheid in 1994 is 16 december de dag van de verzoening. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. Bij de luchtaanval van gisteren op Aleppo zijn zeker 76 doden gevallen. Dat meldt een Syrische mensenrechtenorganisatie. Onder de doden zouden 28 kinderen zijn. Het Syrische leger bestookt Aleppo gisteren met barrelbombs, vaten gevuld met explosieven die op de grond veel verwoestingen aanrichten. Het regeringsleger probeert al anderhalf jaar het verzet uit Aleppo te verjagen... maar in enkele delen van de stad lukt dat maar niet. Om Aleppo heen heeft het leger wel veel terreinwinst geboekt. In Musselkanaal heeft de politie waarschuwingsschoten gelost... bij een achtervolging van brandstofdieven. Twee mannen waren bij een benzinestation zonder te betalen weggereden. En ze vervoerden een grote hoeveelheid diesel in een tank in een aanhangwagen. Toen de politieagenten de mannen wilden aanhouden... koppelden de dieven de aanhangwagen los en probeerden ze te vluchten. De politie. Dan weten we ze te achterhalen en worden op, wordt op dat moment... de politieauto's er twee maal toe gerand.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 Een meerderheid van de leden van Natuurmonumenten vindt dat wilde dieren alleen mogen worden afgeschoten als laatste redmiddel. Zelfs als die dieren buiten natuurgebieden voor overlast zorgen. Dat blijkt allemaal uit een enquête van Natuurmonumenten onder de leden. Mark van der Tweel, algemeen directeur van Natuurmonumenten. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, wat betekent dit? De dieren moeten meer ruimte krijgen en helemaal niet meer schieten?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 En dan is het niet uit te sluiten, en dat snappen mensen ook. Maar het moet wel in de juiste volgorde gebeuren. Maar niet het laatste redmiddel. Noemt u eens een situatie? Uh, dat kan zijn bijvoorbeeld bij ernstig lijden of grote voedseltekorten. In dat soort situaties moeten terreinbeheerders in Nederland gewoon ingrijpen. En dat is ook de verantwoordelijkheid die ze hebben. En dat snapt het Nederlands publiek ook zeer goed. Maar voordat het zover is moet je eerst alles gedaan hebben om dat uh, tegen te gaan. Maar moet je niet voorkomen dat uh, wilde zwijnen bijvoorbeeld... dat die niet zomaar door uh, uh, uh, mensengebieden heen gaan lopen... dat uh, herten uh, de weg op uh, ophollen en zo. Dat moet je toch ook kunnen schieten? Wat je in in ieder geval blijkt uit onze achterban-enquête dat mensen gewoon meer kans willen hebben om wilde dieren te zien. Dus ze vinden dat er meer natuurgebieden moeten zijn die nadrukkelijk verbonden zijn waar je wilde dieren kunt zien. Maar dat er ook meer ruimte moet zijn voor wilde dieren. Dus dat het helemaal niet erg is als een wild dier ook buiten de klassieke natuurgebieden gaat komen die afgeschermd zijn. We moeten af van wat dan in Nederland zogenaamd heet de nulstand. Dat dieren in bepaalde provincies of op bepaalde plekken gewoon niet meer mogen komen. Dat is onwenselijk, dat willen mensen ook niet. Ja, en daar zitten af en toe wel wat conflicten in tussen mens en dier of tussen belangen. Ja. Maar onze achterban neemt dat voor lief. Maar we moeten natuurlijk wel nablijven denken, het moet niet uit de hand lopen. Ja, en hoe houd je die populatie dan binnen de perken? Wat zijn nog meer middelen die u heeft behalve het geweer? Nou, het geweer is dus zoals gezegd een nee tenzij. Echt het laatste, laatste ding wat je gaat doen. Maar we moeten creatiever zijn. Uh, denk aan innovatie. Bijvoorbeeld uh, rondom wegen op de Veluwe. Eigenlijk zou je navigatiesysteem een piepje moeten geven als de kans is op een treffen met wilde dieren. Uh, dat doen we nu ook met files en met, met snelheidsbeperkingen. Maar ook hele klassieke middelen als wildgreppels, wildwallen. Het weer opnieuw planten van meid door een hagen bij boerderijen. Dat kan allemaal meehelpen om dieren op de juiste plekken te houden. Maar we moeten er niet altijd Zenuwachtig over gaan worden. Oké, okay, nou straks veel meer trouwens, uh, heb ik begrepen in Dit is de Dag over dit uh, verhaal van natuurmonumenten. Meneer Van den Tweel, dank u wel. En vanuit het hele land zijn automobilisten in oldtimers onderweg naar Den Haag. Want ze protesteren tegen de motorrijtuigenbelasting. Waar ze volgens de kabinetsplannen volgend jaar voor moeten gaan betalen. Stichting Autobelangen over die actie.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 Er is geloot voor de tweede ronde van de Champions League. Nog 16 teams spelen na de winterstop in het kampioenenbal. En daarbij zijn dan weer geen Nederlandse clubs. Het meest in het oog duel is dat tussen Manchester City en Barcelona. En ook de wedstrijd tussen titelverdediger Bayern München en Arsenal. Dat is toch op voorhand al een mooie wedstrijd. Op nos.nl staat een overzicht van alle wedstrijden in de achtste finales van de Champions League. En daar komen straks ook de Europa League wedstrijden bij. De loting voor de tweede ronde staat op het punt van beginnen. En namens Nederland zitten Ajax en AZ in de koker. Ja, vandaag was de dag dat Roda JC ze voor het eerst zonder de gisteren ontslagen coach Ruud Brood eh, trainde. Assistenten Rick Plum en Regilio Vrede nemen het voorlopig van Brood over. Een ontwikkeling die volgens aanvoerder Mark-Jan niet had hoeven te gebeuren. De stemming was eigenlijk wel uh, ja, een soort van bedrukt, rustig denk ik. Uh, iedereen ook in de afwachting van uh, Leon Flemmings die, uh, ging, ging een woordje doen uh, met, met de uitleg... Uh, had een spiegel meegenomen, heb ik gehoord. Ja, klopt inderdaad. En uh, ja, dat is, uh, dat is misschien wel terecht. Want uh, ja, we moeten ook allemaal zelf in de spiegel kijken. En uh, dit lag natuurlijk niet aan één iemand. Wat was bij jullie het idee? Was, was er verbazing? Want ik begreep dat de verstandhouding tussen de spelersgroep en Brood toch best oké okay was. Ja, dat is, uh, naar mijn inziens is dat was dat zeker zo. Alleen, uh, ja goed. Uh, ik denk dat de resultaten uiteindelijk het grootste argument waren voor de directie. En, uh, ja, dat, dat het uiteindelijk is. Tenminste, daar ga ik vanuit en dat is wat wij gehoord hebben. En uh, ja, meer, uh, meer kunnen we er ook niet van maken. Vind je het niet vervelend dat je er als spelersgroep niet in gekend wordt? Nou, nee, eigenlijk niet. Ik bedoel, uh, ja, als spelers ben je uiteindelijk ook passant. En, en uh, ja, ik voetbal inmiddels lang genoeg om te weten dat spelers praten over het algemeen in eigen belang. Hmm. De een die speelt wel, die wil graag dat de trainer blijft. Ik had bijvoorbeeld een goede band met hem. Voor mij hoefde die niet weg. Maar misschien andere jongens denken er wel anders over. En iedereen kijkt toch naar zijn eigen situatie. En, uh, en ja, goed, dat, dat is niet uh, de basis om, uh, om zo'n belangrijke beslissing te maken, denk ik. Want de vraag is natuurlijk, gaat het wat helpen, het vertrek van zo'n trainer? Wat denk jij? Ja, ik heb geen idee. Dat zullen we de komende, komende dagen gaan zien. Hè? Ik bedoel, woensdag en zondag uh, zijn er twee uh, mooie wedstrijden om, uh, ja, om, uh, om wat te laten zien weer. En uh, goed, uh, daar moeten we keihard voor gaan met z'n allen. Ja. Wie moet er in de winterstop komen wat jou betreft? Ja, is de kerstman. <laughs> Maar daar uh, ja, nee, heb ik nog niet echt over nagedacht eigenlijk. En, uh, ja, goed, uh, wij gaan er ook niet over en beslissen er niet over. Dus uh, eigenlijk maakt het ook niet zoveel uit wat wij vinden. Mark-Jan Vlederus. En woensdag, dat is overmorgen, speelt Roda JC al de eerste wedstrijd. Onder dat tijdelijke trainersduo en vrede in het bekertoernooi... is Vitesse dan de tegenstander? 12 over 1. Jolande van der Veld. hoe is het op de weg? Nog twee files, Jan, bij de A10, de ring van Amsterdam. De ring oost richting Amersfoort tussen en knop en Watergaasmeer, 4 kilometer. De ring noord richting Den Haag voor de Koentenol 2 kilometer. En dit zijn de hoofdpunten van deze uitzending. Het Israëlische leger heeft op Libanese militairen geschoten. Een van die militairen werd geraakt. Het is niet bekend hoe die eraan toe is. Het UWV gaat uitkeringsgerechtigden helpen met de computer. De uitkeringsinstantie schat dat 10% van de uitkeringsgerechterden heeft met de digitalisering. En natuurmonumenten wil dat wilde dieren minder snel worden afgeschoten. merendeel van de leden wil dat dieren alleen worden afgeschoten... ...als laatste redmiddel. En dat was weer het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen weer de NCRV met lunch.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 Kijk op Nevit.nl Slash Easy mkbbrandstof.nl Rust in je kop of je geld terug. Dit is Radio 1. En CRV -E. Lunch Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, een werklunch zometeen met Jorren Teertstra... de man die het schopte van stagiair tot directeur... bij het sieradenwerk Siska in Thailand. Deze week kijken we in de reportageserie In de Praktijk... mee met een gezin dat het niet breed heeft. Volgens de laatste cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau... leven steeds meer Nederlandse kinderen in relatieve armoede. Deze moeder vindt zichzelf overigens helemaal niet arm. Als je in een ander land kijkt, als je een fiets hebt, dan ben je rijk. En hier in Nederland heb je geen fiets, dan ben je arm. Dus je moet gewoon de plaats en de locatie staan los van het gevoel van armoede, denk ik dan. Maar ik voel mezelf absoluut niet arm.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 Van stagiair naar directeur in een paar jaar tijd, dat klinkt als de Amerikaanse droom, maar het is het verhaal van de Nederlander Jorren Teertstra, die zeven jaar geleden stage ging lopen in Thailand bij het sieradenmerk Ziska. Dat merk werd ongeveer twintig jaar geleden in Thailand opgezet door de Nederlandse Ziska Schippers, en toen zij met pensioen ging, nam Jorren het bedrijf over. Hij is eventjes terug in Nederland. Jorren, welkom, van stagiair naar directeur, dat is een grote stap. Hoe heb je dat geflikt? Ja, dat is, als je er terug, terug naar terugkijkt is dat inderdaad een heel mooie stap geweest. Het is eigenlijk ongelooflijk snel gegaan afgelopen tijd. Uh, ja, ik, ik ben begonnen als, uh, ja, inderdaad als stagiair uh, binnengekomen om een aantal projecten op te pakken. Toen die tijd teruggegaan uh, naar Nederland, mijn studie afgerond in Amsterdam. Uh, en in 2008 weer permanent naar Thailand vertrokken om daar de sales te gaan doen. En dan een heel lang verhaal kort uh, vanuit Sales, uh, 2,5 jaar geleden, de kans gekregen om het over te nemen. Uh, die kans met beide handen aangegrepen en uh, opgepakt. En uh, nou ja, We leven nu alweer bijna in 2014 ja. en uh, alweer drie jaar bijna uh, de directeur en, en ja, leidinggevend, uh, leidinggevend over aan, aan het bedrijf. Maar toen Siska Schippers besloot om er zelf mee te stoppen, zag zij jou uh, de juiste opvolger kennelijk. Uh, ja, dat denk ik wel. Ja, uh, het, is, het is niet makkelijk om een bedrijf uh, te verkopen in Thailand aan mensen die ook nog eens veel, althans, uh, hey, veel van het bedrijf afweten. Uh, het is een zogenaamde management buy-out geweest. Um, ik heb mezelf al ja, kandidaat gesteld. En zij vonden dat ik uh, de dingen goed oppakte. Ik had er zelf heel veel zin in. En dat zagen ze ook aan mij. Uh, en nadat ik uh, ja, zeg maar met een spreekwoordelijke pet rondgegaan ben in een familie, kreeg ik het voor mekaar... Om, uh, om het bedrijf uh, over te kunnen nou. nemen. Maar hoe, hoe werkt dat dan? Is zij Op een gegeven moment laat zij uh, zich ontvallen... van nou, ik wil er eigenlijk wel vanaf. En denk jij dan van, hé, hey, dit, dit wordt mijn kans? Of, of uh, ben je daar benaderd van, joh, zie jij daar niks in? Hoe, hoe gaat zoiets? Um, nou, het is eigenlijk het is een wisselwerking. Ik ben zelf opgegroeid in een ondernemende familie... Er heeft bij mij altijd al uh, meegespeeld, ook toen ik naar Thailand vertrok, uh, dat er kans er zou zijn. Je ziet de kansen uh, uh, dus zo. Dan zie je het, ja. En de kansen zag ik, omdat ik. Um, nou, en natuurlijk wist dat Siska ook op leeftijd begon te raken. Uh, ik wist ook dat zij uh, uiteindelijk, uh, ja, ook uiteindelijk met de pensioen wilde gaan. Dus natuurlijk het bedrijf wilde uh, verkopen. Uh, ik ben toen naar Thailand gegaan. Heb ik, uh, eigenlijk, ja, ik ben eigenlijk in die kans gestapt, uh, om het zo maar te zeggen. En hij kwam. Uh, we hebben het daar gewoon over gehad. Tijdens lunches, tijdens avondetentjes. Hè? Zo even zeg maar, op de wandelgangen. Ik, bedoel, ik stel me en... ook een beetje zo, zo... Je kent wel van die jonge mannen die dan met zo'n oude vrouw trouwen. Ja, ja. Maar dat was in dit geval niet. Ik bedoel, jij was echt wel... J jij wilde gewoon graag uh, de baas worden van het bedrijf. Ja, nou ja goed, de, de, de baas. Ik, ik, ik wilde in ieder geval... Uh, ja, ik, zou het, ik, ik vond het toen hartstikke leuk om het over te kunnen nemen. En uh, dit is gelukt. Uh, je ziet inderdaad veel oudere mannen met jonge meiden in Thailand. Dat, dat, dat, dat, <laughs> ja. dat speelt bij mij niet mee. Althans, toen ik naar Thailand ging was ik 23. Toen vond ik mezelf nog niet heel oud. En dat weet ik natuurlijk nog steeds niet. Uh, ja, uh, het, is, het is inderdaad een, een, een, het is ongelooflijk snel gegaan. Oeh. Het nou. is... Uh, ja. Ja, het is een mooi verhaal. En, en, uh, wat is de reden dat zij ooit zelf naar Thailand gingen om die sieraden te gaan maken? Daar? Nou, zij hebben, um, voordat ze naar Thailand gingen, hebben ze zeven jaar in Duitsland gewoond en gewerkt. Daar hadden ze een, een, een sieradenlijn in, uh, met zilver. Voornamelijk sieraden. Dat zilver haalden ze uit Thailand. Dus voor hun werk vlogen ze toen al uh, vele malen op en neer. Uh, en op een gegeven moment uh, wilden ze gaan experimenteren met een nieuw materiaal. Dat is rezen geworden. Dat is een soort kunsthars. wat je kunt gieten in allerlei soorten vormen. Uh, en kunt mengen met kleur. en uh, verwerken met, nou ja, in ons geval met bladzaal, bladgoud, bladzilver, uh, Swarovski kristal. Daar kun je hele leuke creaties van maken. Uh, ze wilden gaan experimenteren met dat nieuwe materiaal. Uh, in Thailand aangekomen. In een heel leuk klein vissersdorpje, wat je aan heet. En uh, daar gestart. Eigenlijk uh, van de straat, letterlijk van de straat, de eerste mensen geplukt. om maar te vragen: van jongens, zouden jullie het leuk cool. vinden om voor ons te werken? Die natuurlijk een, een, uiteraard een salaris aangeboden. En, uh, nou ja, en uh, eigenlijk begonnen met, met zeven man. En, en wat voor sieraden maken jullie daar nu? Is dat typisch Thais dan? Of, of is dat gewoon universeel? Nee, het is universeel. Het, zijn, uh, het is een internationaal merk. Siska is een internationaal merk. Um, we proberen ook zoveel mogelijk voor de internationale markt sieraden te maken. Ontwerp je ook zelf? Of? Nee, ik ontwerp niet. Ik, uh, ik doe de verkoop en de, nou ja, de commerciële kant van het verhaal. Uh, we hebben ook dezelfde fabriek nog steeds, waar inmiddels 110 man werken. En, uh, dus we, ik, ik stuur aan de ene kant de fabriek aan, maar aan de andere kant ook de sales. En het design laat ik, uh, laat ik over aan de, aan de creatieve En, en wordt het met ons. de hand gemaakt allemaal nog? Of? Alles is met de hand gemaakt. Het is uh, nog steeds 100% uh, handgemaakt uh, ja, uh, in Thailand. Ja, maar dat is dus wel. Want het is eigenlijk gewoon eigenlijk, ja, in de provincie, zou je kunnen zeggen. Dus niet in Bangkok, de hoofdstad. Ja. Uh, en daar staat een hypermoderne fabriek. Nou, er staat een fabriek die is geopend ja, inderdaad in november 2006. Ja, wat wij precies uh, wilden in die fabriek. Dus dat is gelijksvloers, uh, alles uh, ja, op, een, op een goede volgorde uh, ja, in, in elkaar gezet. Um, voorheen was het, waren het allemaal traditionele Thijse tuinhuizen... aan elkaar gekoppeld met een, uh, een ongelooflijk hoeveelheid trappen. Uh, en uh, wat het natuurlijk allemaal heel erg inefficiënt maakt. Uh, daar is toen afscheid van genomen. Nieuw, nieuw pand is ontwikkeld. 500 meter van het strand tussen de palmbomen. En er staat een hele mooie spierwitte... Uh, fabriek waar we nog steeds heel veel, met heel veel plezier uh, oh aan ja. maken. Daar wordt het materiaal gemaakt. Ja. Um, je, als gezegd, hè, jij kwam er binnen als stagiair, nu ben je daar de baas. Hoe, er zullen ongetwijfeld ook personeelsleden zijn die met jou ooit gewerkt hebben daar. Ja, zij en zij. En nu ja. ben je hun baas. Hoe moeilijk is dat? Nou, het is sowieso uh, uitdagend om, om leiding te geven in Thailand. Uh, onder andere omdat bijvoorbeeld de, cultuur, de cultuurverschillen enorm zijn. Spreek je uh, de taal, hè. Ik spreek de taal uh, uh, basis. Ja. Ik uh, mag mezelf eigenlijk uh, zeggen dat ik, ik moet tegen mezelf zeggen dat ik het beter moet spreken. Ik moet daar ook weer les voor nemen. Ja, dat is ik ook echt heel moeilijk, toch? Ik bedoel, zou we die kaap kennen allemaal? Maar... Zou we die kaap? Ja, dat is, een, uh, dat is de gedachts, uh, het ja. gedag zeggen voor elkaar. Ja, nee, het is, het is een lastige taal. Het is ook uh, voornamelijk lastig omdat het een tonentaal is een tonentaal. en het ja. is een totaal andere taal als dat wij gewend zijn. Uh, Engels en Nederlands lijken natuurlijk heel erg op elkaar. Duits-Nederlands. Het is allemaal, uh, is allemaal nog wel logisch. Als nou, je het weet geef je opdrachten en worden ze verkeerd uitgevoerd. Omdat, klopt. Omdat de klopt. Omdat de klank niet klopt. Ja, dat klopt. Ja, ik heb ook, in, in principe is de voertaal bij ons. Uh, althans bij ons op kantoor is Engels. Um, maar ik probeer wel... Uh, ja, zoals het, ja, waar het kan probeer ik de Thaise taal uh, op te pakken. Uh, ik heb geen relatie met een thai. dus het is wat dat betreft voor mij lastig om, uh, om er echt in te duiken. Dus ik zou uh, toch echt weer naar de lessen, naar de leerbanken moeten. Mm. En dat is niet al, daar is niet altijd tijd maar voor. Dus ze spreken dat is, goed Engels ook. Dat ja, vindt... or, ze spreken ja. voldoende Engels om daar, uh, om daar op een goede manier mee, uh, ja. Ja, mee te communiceren. En, en, wat voor mensen werken er in jouw bedrijf? Voornamelijk uh, lokale dus uh, vissers uh, familie van vissers maar lage familie lage van, mensen. allemaal lage scholen de voornamelijk lage mensen ja ik heb ook een paar nederlanders in dienst uh, nederlandse designers het grosse gros is taai en uh, ja, geen, geen, geen tot weinig opleiding. En dat maakt het uh, wel uitdagend. Ja. Nou, uh, maatschappelijk ondernemen, dat is het kernwoord uh, tegenwoordig. Dat doen jullie eigenlijk ook aan daar. Want je probeert ook iets terug te geven aan die mensen die daar werken. Ja, nee, absoluut. Wij, uh, wij uh, ja. houden sowieso nou ja, rekening met de mensen die bij ons werken. Dat uh, uiteraard de verzekeringen be betaald zijn. Dat, uh, dat de omstandigheden waarin ze werken gewoon goed zijn. Wij betalen ook een, uh, het leergeld en de, de boeken en, en de kleding voor de, voor de kinderen tot 18 jaar. Van, uh, van onze werknemers. Dat doen we ook om ons steentje bij te dragen aan het leven wat ze daar hebben. Ja, het, het zijn voornamelijk lage mensen bij ons uit de buurt. In hele kleine uh, huisjes waar ze wonen. Maar ja, het is wel Thailand. Ze hebben het, uh, ze hebben het wel goed. Ze hebben geen honger. Uh, absoluut niet. Uh -huh. en, uh, ja, en ze hebben altijd die glimlach. En, en ja zeker, daar, daar staat Thailand onbekend. Vanuit dat kleine dorpje, dus de hele wereld eigenlijk veroveren, daar komt het op neer. Hoe is het zaken doen in Thailand zelf dan? Nou, het zaken doen in Thailand zelf is lastig. Het is, het is voor een Nederlander, voor een Europees is het lastig, uh, het maken ze het lastig. Uh, voornamelijk met, met visa gedoe. Uh, je, moet, je moet altijd de juiste papieren hebben. Uh, je moet een werkvergunning hebben. Uh, ik, ik weet niet hoe het is om als buitenlander in Nederland te werken. Er zal ongetwijfeld ook wat, uh, wat regels aan hangen. Je hoort er wel eens wat over. Uh, ja? Je hoort er wel eens wat over, <laughs> wij natuurlijk als Nederlander niet. Dus dat is een beetje uh, soms meten met twee maten. Maar ik bedoel, uh, het is uitdagend. Het is zeker wel te doen. Thailand is een open land. Het is een democratisch land. Uh, alhoewel er nog wel uh, hier en daar uh, uh, ja, corruptie is. Uh, is. En, ja, en de uh, hoop ja, gedoe nu natuurlijk rondom de regering. Maar daar, ja. daar zitten jullie dan ver genoeg voor af... Uh, om daar niet veel last van te hebben. Nou, daar zitten we inderdaad ver genoeg van af. We hebben wel winkels in Bangkok. sowieso Cisco als merk heeft op het moment 26 winkels al wereldwijd. Waaronder uh, vier in Bangkok. En um, daar zien we wel een uh, omzetdaling. Omdat, daar, uh, ja, omdat het voor het winkelend publiek niet makkelijk gemaakt wordt... Om, hmm. uh, om je slag te slaan. Vanwege de, de, nou. de rellen daar. Ja. Uh, waar je wel een goede slag mee slaat... is dat er allerlei uh, koningshuizen uh, tussen ook, uh, jullie... Uh, ontdekt. Uh, hoe heb je dat geflikt? Ja, dat is, dan, uh, dat is, ja, dat is een leuk verhaal. Ja, uh, het is eigenlijk... Uh, je moet uh, in Thailand... Uh, ja, je moet connecties hebben... Om, uh, om, uh, om iets voor elkaar te krijgen. Uh, heel toevallig was dit... Uh, dus is al even geleden, maar is daar ooit... Uh, iemand naar ons toegekomen... die connecties had met de dochter van de koning. En die heeft uh, op een cover... van een magazine onze sieraden gedragen. En, en dat is in Thailand... geeft daar wel, uh, wel een kick. En dan ja, hangen er ook spiel. gelijk alle andere koningshuizen aan de lijn. Nou, nee hoor. Nee, ze mogen me bellen altijd. Maar uh, nee, dat is tot nu toe uh, nog niet nee. gebeurd. Nee. Maar goed, nee. de dochter van de koning dus, die draagt dus jullie sieraden. Ja, althans in ieder geval op die cover, ja. Op die oh. covershoot. Ja. Oké. Okay. Het is een mooi verhaal. Uh, dank daarvoor. Uh, Jorren dus de directeur van sieradenmerk Ziska in Thailand. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Schokkende cijfers, ondanks dat Nederland stilletjes aan uit de crisis klimt... Er leven namelijk steeds meer mensen in armoede. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau... heeft zelfs één op de tien kinderen het niet breed thuis. Maar wat betekent dat nou precies? Niet veel mensen willen daarover vertellen. Uiteindelijk vonden wij Carlinde Liesker uit Goes. Zij wil, verslaggever Anne van der Veen... deze week wel een inkijkje geven in haar leven. Als ik uh, ruik, dan staat er al wat op het vuur. Wat eten we vanavond? Uh, we eten stoofvlees met boontjes. Dat wist ik al. Dat wist ik al. Hoe ik eet dat, zei dat. Het is gebruikelijke pot, hoor ik. <laughs> nee, dat is niet waar. <laughs> ja, ik moet wel alle eindjes aan elkaar knopen. En mijn kinderen lopen niet in nieuwe kleding. En uh, ik loop niet in nieuwe kleding, maar mijn kinderen zitten wel op sport. Mijn kinderen doen aan van alles mee. Uh, je hebt het, ik heb het niet. En niemand weet dat eigenlijk in principe. Eigenlijk weet niemand het. Nee. Maar dat is toch best wel raar, want het is best een belangrijk onderdeel van je leven. Dat klopt, maar daar, dat is, uh, daar loop je niet mee te koop. Hebben jullie het slecht? Ja. <laughs> nou, ja. <laughs> mama doet het stinkende best omdat allemaal... Uh, niet te laten blijken. We eten goed. Hè? He? Ja. Het gaat best wel goed eigenlijk. En we zitten ook eigenlijk op judo. Zit je op judo? Ja. Is dat leuk? Ja. En dan zit je nog meer op. Op grie. Op de ja. pit. <laughs> en op de pit. Ze gaan uh, één keer in de week naar een club. Dat kost één euro uh, voor een gezellige middag. En uh, ook die uh, krijgen de kinderen gewoon. Maar als ik hier om me heen kijk, we staan in een heel leuk huis. Ja. Het is niet heel klein. Het is lekker warm. Er staat een uh, mooie kerstboom. Ja, ik hoog een gasrekening. Het is gewoon simpel, maar, maar ik, pro ik doe mijn best daar. Uh. Maar is armoede het goede woord? Want sommige mensen zeggen: ja, armoede in Nederland. Dat bestaat toch eigenlijk niet? Uh, ik ben eigenlijk een.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 <lacht> en als we heel nieuwsgierig zijn, waarvan moet je leven per maand? 350 euro. Met drie kinderen. Dat is eten. Heb je daar een budget voor? Voor het eten? Ja. Ik kan de ene dag uh, duur eten, zeg maar. En dan, maar dan hou ik in mijn achterhoofd dat ik dan weer wat minder moet doen... Dus vandaag stoofvlees, dus morgen is het... Knakworst. <lacht> nou, snel die aardappels afgieten, want ze staan te verpieteren. Oh. <lacht> Knakworst. Ja, maar ja, maar je, het is wel waar. Je ziet het niet, ik maak er een dolletje over, maar het is echt waar. En uh, de buurtkinderen die willen altijd heel graag hier eten en zo. Er is altijd genoeg, maar ik ben wel heel uitgerekend met mijn voedsel... Mijn geld gaat uit aan voedsel. Hoor je er gestresst van als een vriendje opeens zegt, mag ik blijven eten? Nee, want wij kunnen heel goed delen en we kunnen een stuk vlees door midden hakken. Ik ben daar niet gestrest door. Ik ben er gestresst door als het er niet is. En als het er is, dan is het er. Dan kunnen we delen. Eet makkelijk. En dan morgen naar Stichting Leergeld. Dankjewel. En dat vind jij heel belangrijk, hè? Dat we daar ook even gaan kijken. Ja, dat is correct. Dat vindt Karline de Lieske belangrijk, omdat de Stichting Leergeld... kinderen die het niet breed hebben, helpt aan bijvoorbeeld een sportabonnement. Zometeen standpunt NL. De stelling dan, Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg... moet de eer aan zichzelf houden. U mag zeggen of u daarmee eens bent of mee oneens. Dit is Radio 1. Het NOS Journaal, Gert Kluuk. De Verenigde naties hebben 4,7 miljard euro nodig om Syriërs volgend jaar noodhulp te kunnen geven. De miljarden zijn bestemd voor Syriërs die naar Libanon en Turkije zijn gevlucht... en voor Syriërs die zich nog in eigen land bevinden. Het aantal overvallen is de eerste helft maanden van het jaar met 17% afgenomen ten opzichte van 2012. Vooral benzinestations, supermarkten en tankstations zijn minder overvallen. Ook is het aantal straatroven flink gedaald, meldt het ministerie van Veiligheid en Justitie. In Musselkanaal heeft de politie waarschuwingsschoten gelost bij een achtervolging. Twee mannen waren bij een benzinestation zonder te betalen weggereden... met een grote hoeveelheid diesel in een tank in een aanhangwagen. Een van de mannen is aangehouden, de ander is nog voortvluchtig. In de achtste finale van de Champions League speelt Barcelona tegen Manchester City. Nooit eerder speelden deze clubs tegen elkaar. Een andere ontmoeting die eruit springt is die tussen Arsenal en bekerhouder Bayern München. In de Europa League speelt Ajax tegen Salzburg. En AZ komt uit tegen Slovan Librich uit Tsjechië. En dat zijn de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. Er staat een kapotte auto op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Muiderslot staat 2 kilometer, de rechte reishok is dicht. Op de A10 de ring noord richting Den Haag staat voor de Koenzenot 3 kilometer. Er rijden geen treinen tussen Amersfoort en Den Dolder. De vertraging kan oplopen tot meer dan een uur. Dit is Radio 1. NCRV, stand.nl. Jurgen van der Berg. Acht fractievoorzitters hebben nog maar weinig vertrouwen in... kamervoorzitter Anouska van Miltenburg. Dit weekend deden ze anoniem hun beklag in de Volkskrant. Een akkefietje dat iedere keer terugkomt... is de aanvaring met cda leider Buma. Dat was in april van dit jaar. Buma verweet de kamervoorzitter toen dat ze te sturend optrad...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 Moet de Kamervoorzitter opstappen omdat zij niet genoeg steun heeft in de Kamer... of moet ze aanblijven en de anonieme klachten na zich neerleggen? Ik praat erover met Erik Vrijzen, hij is politiek verslaggever van Elsevier. Meneer Vrijzen, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin, kort antwoord ja of nee, daar komen ze. Met Anouska is het huilen met de pet op. Ja. Elke Kamer krijgt de voorzitter die die verdient. Ja. Van Miltenburg is nu aangeschoten wild. Ja. Dan... die laatste aardelde ik een beetje, maar goed. Ja, nee, ik hoorde dat en dat heb ik zeker ge, ge, ge, geregistreerd. Dus daar komen we zo meteen nog wel even op terug als dat nodig is. In ieder geval de stelling ook. En ik roep iedereen op om daarop te reageren. Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg moet de eer aan zichzelf houden. Bent u het eens of oneens met die stelling? Zo is dat naar 70-70. Dat kost 50 cent. U mag ook gratis bellen. Dat is 0800-1101. De website www.stand.nl. En u kunt ook twitteren eens of oneens. Doe het dan met hekje standpunt, meneer Vrijzen. Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg moet eer aan zichzelf houden. Eens of oneens? Ja, daar ben ik mee oneens. Want, uh, kijk, dat zou, ondanks alle kritiek die er mogelijk is op deze Kamervoorzitter... dat zou betekenen dat uh, zij op basis van anonieme kritiek in een dagblad ineens uh, de eer aan zichzelf zou houden en zou moeten aftreden. Nou ja, dat kan natuurlijk niet. De uh, Tweede Kamer is het hoogste orgaan in onze democratie... en de voorzitter is eigenlijk ja, de representant van de Nederlandse democratie. Die kan natuurlijk niet op basis van anonieme kritiek... ineens zo maar weglopen. Nee. Dus daarom ben ik het oneens met die stelling. We hebben even gebeld met voormalig Tweede Kamervoorzitter Frans Wijsglas... en hij zegt van Miltenburg moet gewoon voor het vragenuurtje... alle fractievoorzitters tekst en uitleg laten geven over de klachten dan weet iedereen waar het over gaat. Vindt u dat een goed idee? Ja, ik denk... maar op zich heeft ze daar weinig aan... want waar het over gaat, dat snapt ze zelf ook wel. Ja, maar ik bedoel, dan is het wel officieel. Dus dan kan ze alsnog zeggen van... nou ja, dit, dit, dit is zo'n enorme meerderheid... ik hou de eer aan mezelf. Want dan is het in de openbaarheid. Ja, maar het is nu al bijna in de openbaarheid. Kijk, er zijn uh, elf fracties in de Tweede Kamer... waarvan er drie hebben gezegd nu... wij hebben niet meegedaan aan die kritiek. Ja. Dat is CDA... Uh, VVD en de P van de A. Dus ja... Ze ja heeft Roemer ook, comfortabele... dacht toch? Roemer was ja, het toch? Ja, Roemer de SP ook. Dus ze heeft een comfortabele meerderheid. De VVD heeft zich nog een beetje op de vlakte gehouden geloof ik. Maar ze heeft een comfortabele meerderheid. Dus ze ho hoeft niet weg. Maar daar is het probleem natuurlijk nog niet opgelost. Maar even terug naar, naar de kern. Hè. Is de kritiek op haar... dus even los van dat het feit uh, anoniem is gedaan... Uh, zaterdag in de krant. Maar is, is die kritiek terecht, vindt u? Ja, die, dat vind ik wel. Ik vind dat ze dat het... Uh, ja, eenvoudig slecht doet. Uh, nou is het wel zo, elke Kamervoorzitter moet wennen. Ook uh, Gerdy Verbeet, ja. uh, in haar beginjaren, was dat was gewoon lastig. Zelfs ook uh, Piet Bukman in de tijd en, en uh, Wim Deetman... die werden overladen met kritiek, maar na de rand groeiden ze erbovenuit... Nou, ik hoop voor Van Miltenburg en voor de Nederlandse democratie... dat het ook gebeurt. Maar eerlijk gezegd, ik heb het de afgelopen maanden nog niet gezien. Nee, ze is natuurlijk ook al wel een jaar bezig. Ik herinner me dat bijvoorbeeld met verbeter ook nog wel... Hè, dat dat in het begin best wel lastig was. Maar die, die, nou, die herpakte zich heel snel en die groeide daar doorheen, kan je zeggen. En ook in dat stuk zaterdag in de krant... zie je toch weinig optimisme bij de, bij de fractievoorzitters. Ja, oké, okay, maar ik vind als de fractievoorzitters dan zulke kritiek hebben... dan moeten ze er ook mee naar buiten komen... En dat, dat gebeurt niet. Maar u uh, onderschrijft die kritiek dus wel. Kunt u eens voorbeelden noemen dan waar het dan niet goed gaat... Uh, wat haar betreft, van Miltenburg? Nou ja, dat akkefietje toen met uh, Buma... Uh, kijk, uh, zij verweet eigenlijk... Uh, Buma, uh, een misbruik van de procedures of zo. Nou, dat, dat was erg ver gezocht. En vervolgens sloeg Buma terug... En uh, zij trok de gevolgtrekking van... kennelijk is er kritiek op mijn functioneren... en iedereen wist waar het over ging. Namelijk dat zij op dat moment heel partijdig was. Ja. En dat kan, kun je natuurlijk niet hebben. Een, een, een voorzitter moet, erg, uh, moet e echt onpartijdig zijn. Nou, daar is De laatste tijd is daar weinig van gebleken. Wat wel erg storend is... dat ze gewoon uh, streng is op de verkeerde momenten. Uh, Wilders mag Pechtold uitmaken... voor een miserig mannetje. Ja. En, uh, er was ook een keer... een persoonlijke aanval op... Uh, Kadisha Ariep, notabene... een van de ondervoorzitters. En dat laat uh, de Kamervoorzitter passeren. Nu in de tussentijd... zit ze wel iedereen... Uh, te berispen. Omdat er niet via de voorzitter... wordt, uh, wordt gediscussieerd. en dan, Iedere keer dat ze dat dan zegt... wil u wel via de voorzitter spreken. Dus daarmee bedoelt ze... als je Kamerlid moet altijd zeggen, mevrouw de voorzitter... ik vind dat bijvoorbeeld de fractievoorzitter van de VVD ongelijk heeft. Maar in het vuur van het debat gaat het natuurlijk snel over... Uh, maar meneer Zeilstra, u heeft ongelijk. Ja. En uh, dan, dan hamert zij onmiddellijk af. Wilt u via de voorzitter spreken, het is een, nou, een beetje een, het debat. Een voetbalscheidrechter moet ook de wedstrijd een beetje aanvoelen. Uh, uh, moet niet bij elk wizerwasje onmiddellijk uh, op die fluit blazen. Precies. Ja, en, en in dit geval, als je iedere keer zegt: wilt u via de voorzitter spreken, dan klinkt dat op een gegeven moment toch. want Dat wordt een beetje ongelachen tegenwoordig. Dat klinkt als. Ik ben er ook nog gehoor. Ja. Wilt u wel met mij rekenen? Nou, dat is natuurlijk dodelijk voor je ja. imago als Voorzitter, Ik, het is toch net als die, die vorige spreker. Uh, of die man in, in jullie uitzending. een kwartier geleden of een twintig minuten geleden. over de Thaise taal. die moet je ook een beetje aanvoelen. Ja. Je moet de juiste toon zien te vinden. En die heeft zij jammer genoeg nog niet gevonden. U schreef in april al een analyse in Elsevier. dat van Miltenburg niet weer in de fout zou moeten gaan. want uh, haar positie was toen al wankel. Toch, toch zit ze er nog wel steeds. Ja, ze, um, um, omdat. Kijk. Fractievoorzitters gaan niet zo gauw een uh, kamervoorzitter laten struikelen. Omdat iedereen heeft toch een zeker respect voor uh, het instituut van de Tweede Kamer. en de voorzitter als. ik zal maar zeggen de grande dame van de Nederlandse democratie. En verbeet heeft dat laten zien, dat, dat je ook na een aarzelend begin kunt uitgroeien... tot nou, de, de, de symboolfiguur van Nederlandse democratie. En fractievoorzitters willen eigenlijk dat allemaal wel. Ze hebben iemand nodig die streng is en het debat in goede banen leidt. En ze hebben na april eigenlijk uh, van Miltenburg een nieuwe kans gegeven. Wat toen op de achtergrond ook wel speelde, is de manier waarop zij... Uh, in die functie is gekomen. Nou, want dat is eigenlijk binnen de VVD een enorm gedoe geweest. Uh, Laatst we ook zaterdag in dat, in dat artikel weer. Ja, de, de, bijna de helft van de VVD-fractie was er eigenlijk niet voor. Die wilde liever iemand anders. En uh, aan de andere kant was de fractieleiding Die wilde haar graag uh, belonen... Want, euh, nou ja, Miltenburg was onder het vorige kabinet een belangrijke figuur in de, in de VVD-fractie. Stef om... Blok was fractievoorzitter en zij was op de achtergrond, zeg maar achter euh, euh, Blok, een beetje de vrouw met de knoet die de knoop lovende. Nou, ze moesten, de... ze moesten discipline handhaven, ja. dat dus was een lastige functie, moest ervoor beloond worden en iedereen dacht, ach, die wordt staatssecretaris. Maar in de, dus de fractie toen, vr, vr, vr, vr, was zij dus niet heel populair? Nee, want juist ook om, vanwege die functie... als jij daar de knoet moet uh, hanteren... dan uh, hebben natuurlijk een aantal mensen een hekel aan je. Maar ze moest beloond worden en daardoor heeft ze deze functie... is ze naar voren geschoven voor deze functie. Uiteindelijk was het geloof dat er drie of vier stemmingen nodig waren... om haar aan de meerderheid te helpen. En dat was natuurlijk ook geen, geen spetterend begin. Oh. Aan de andere kant... Um, iedereen... ja... Het, het, je moet ook van deze functie iets kunnen maken. En op het moment dat er kritiek op je neerdaalt... en je gaat een onzekere indruk maken... dan maak je dat alleen maar erger. Dan komt er iedere keer weer... dan word je onzeker, dan, dan neem je de verkeerde uh, beslissingen... Die je uh, bent uh, streng op de verkeerde momenten. Ja, en dan gaat het natuurlijk van kwaad tot erger. Maar... ik ik verwacht niet dat de fractieleiders haar morgen, als ze inderdaad bijeen worden geroepen... want er wordt natuurlijk, of er nu wel of niet, een, plenaire, of een vergadering tussen die fractievoorzitters zal zijn. Er wordt natuurlijk heel veel afgebeld over wat er afgelopen zaterdag in de, in de krant heeft gestaan. Maar ik denk dat ze dit allemaal wel overleefd, hoor. En misschien krijgt ze wel een nieuwe kans, want iedereen ziet toch in van... ja, zo kunnen wij niet verder... We kunnen niet een, uh, een uh, Kamervoorzitter gaan beschadigen. Er is ook geen precedent uh, van een Kamervoorzitter ja. die moet aftreden. Maar er zou toch een, een regeling voor moeten zijn... dat als iemand echt niet goed functioneert... Uh, ook, ook na een jaar of weet ik veel, stel daar een termijn voor... dat, dat je die zou moeten kunnen vervangen. Ehm um, Nee, in de, in de democratie is er geen, uh, hoe, zeg, hoe zeg je dat, er is niet voortdurend examen wat je moet afleggen. Nee. De, want ook, kijk, want dan dat zou, dat zouden alle Kamerleden daaraan moeten worden onderworpen... En, Kijk, er is maar één examen in, in de politiek en dat zijn de verkiezingen zelf. Dus in principe kan je zo vier jaar blijven zitten. Tot ja, maar goed, maar goed wij, hebben niet, wij hebben niet kunnen stemmen op wie de, fractievoorzitter, of sorry, wie de voorzitter moest worden van de Tweede Kamer. Wij gewone kiezers, dat regelen ze daar onderling in Den Haag. Dus het, als iemand toch totaal niet functioneert, ja. dan moet je die toch kunnen vervangen ergens. In, in theorie kan dat ook wel, maar ik zie het nog niet gebeuren. Maar wat, hoe dat zou verlopen is dan via de eigen partij. Kijk, dan zegt de, de VVD-leiding, in feite Mark Rutte. Uh, Hallo, wat is hier aan de hand? Kijk, en ik vond het op, opmerkelijk in april dat Rutte, die altijd heel zuiver is in dit soort dingen, zegt. Ik laat me nooit uit over de Tweede Kamer. Ik, dat is aan de Tweede Kamer zelf. Dat ja. de Tweede Kamer zelf zitten. Die schoot haar toen er. Uh, ja, expliciete hulp. Toen dachten we, kennelijk is ze al zo verzwakt in haar positie... dat ze die expliciete steun van Rutte nodig nou, heeft. Want net bij die keuzes zei ik van, van Miltenburg is aangeschoten wild... en toen aanzolde u wel even. Nou ja, kijk, omdat... Niet, nee, laat ik het zo zeggen. De, de term aangeschoten wild kun je altijd ge uh, wel gebruiken... voor een, een politicus op wie kritiek is. Maar wat, welke consequentie verbind je daaraan? Want als je zegt aangeschoten wild... dan kan hij maar beter meteen opstappen. Uh, dan zou ik het daarmee niet eens zijn. Als je zegt aangeschoten wild... ze moet haar uiterste best doen om uh, haar reputatie te verbeteren. En dat kan, dat is nog steeds mogelijk hoor. Uh, dan ben ik het er wel mee eens. Ze had al een coach ingehuurd, las ik ook. Uh, maar wat, wat zou er dan moeten gebeuren? Hoe kan ze zich dan verbeteren? Nou, wat ze moet doen, is in ieder geval zeggen van... Uh, wie kritiek heeft, die moet naar mij toekomen. En, en niet anoniem, via kranten, een, een soort ja, fluistercampagne. Want dat is niet fair. Ze moet altijd zeggen van, ik kan kritiek velen. Maar de kritiek moet wel fair zijn. Ik moet ook kunnen verdedigen. Want als alleen maar anoniem, daar, daar kan ik niks mee. Volgens mij is haar reactie van afgelopen zaterdag op dat stuk in de Volkskrant dan vrij uh, verstandig. Ja, want daar zegt zij ook: hè, van, uh, als er kritiek is, moeten ze dat gewoon binnenkamers uh, tegen mij zeggen. Ja, ja. Nou, ik had wel de indruk over zaterdag dat behoorlijke paniek was hoor. In, onder haar voorlichters, want ik kreeg ineens telefoontjes. Uh, Elsevier heeft een verkeerd uh, bericht op de site. Oh. Uh, want jullie uh, publiceren dat er om vier uur een persconferentie wordt gegeven door de Kamervoorzitter. Ik zei, hè? <lacht> dat, dat is toch echt ongelooflijk? Want dat zou ik het toch zelf hebben moeten weten. En uh, toen heb ik gekeken, maar op die site stond wel een bericht over deze kwestie, maar niet dat er om vier uur een persconferentie zou worden gegeven. Want ja. kijk, als, als zoiets het geval zou zijn... dat betekent dat iemand aftreedt. Ja. Maar uh, kennelijk was de paniek zo groot in de Tweede Kamer... Dat, dat dat al voor waar werd aangenomen. Dat ik werd opgebeld om snel dat bericht te ha. rectificeren. Maar Elsevier had helemaal dat bericht niet gebracht. Dus ik, ik snapte ik, ik zag, er niks van. Ik zag in de krant ook een advertentie trouwens... voor een nieuwe hoofdvoorlichting van de Tweede Kamer. Dus misschien moet die dan die voorzitter maar onder de armen nemen... en. Zorgen dat hij weer een beetje uh, goede pers krijgt. Uh, dat, dat is misschien nou, niet verkeerd. Ze heeft één spin-dokter uh, en daarnaast een hele batterij voorlichters, maar dat, dat is al jaren het geval. <laughs> ik, ik weet niet precies hoeveel mensen daar in de voorlichting werken, maar er zijn zeker toch wel uh -huh. tien mensen of zo, een heel team. En, en terecht, want er zijn veel vragen die aan de Tweede Kamer worden gesteld. Ja. En, we praten over de positie van de voorzitter van de Tweede Kamer, Noeska van Miltenburg... met Erik Vrijze, politiek verslaggever van Elsevier. We gaan zometeen naar de bellers. Ik kom zometeen graag terug om de reacties door te nemen. Op www.stand.nl wordt er al gereageerd. Dus even zien, 1264 mensen intussen. 72% is het eens met de stelling. 28% is het oneens. En die stelling luidt dus. Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg moet de eer aan zichzelf houden. Stand.nl, goedemiddag. Heer van den Berg, uh, nou de VVD is uh, momenteel wel de partij van de debakels. Uh, als je bekijkt uh, dat de ene naar de andere vanwege uh, twijfelachtig uh, allooi voor de rechter moet verschijnen. En uh, Rutte die de, herhaaldelijk de plank mislaat uh, onlangs weer in de nooi van Zuiderwijn uh, zaak. En uw gast uh, schetste al uh, op wat voor een duistere manier uh, deze mevrouw uh, Kamervoorzitter is geworden. Terwijl ze niet voor de uh, functie geschikt is. Want let wel, je kunt natuurlijk groeien in een job. Dat klopt. Ja. Maar als jij gewoon geen overwicht hebt, als je niet het talent hebt om een zaak aan te sturen, dan moet je dat gewoon niet willen. Maar de VVD is een beetje megelemaan uh, bezig geweest. Had al een voorzitter in de Eerste Kamer, zoals u weet. Nou, dan moest er dan ook een in de Tweede Kamer. En uh, ze heeft zich volledig vergalopeerd. Uh, ik heb begrepen dat uh, er ook een activietje was uh, tussen Rutte en Rita. Die uh, op een gegeven moment uh, ook op een duistere manier uh, de, de, de voorzitter is geworden dan van die partij. Ja. Maar... Uh, kijk, dit is natuurlijk dodelijk. En als jij huilie-huilie doet... duur moment dat je aangevallen wordt in zo'n positie... dan gaan mensen niet meer openhartig tegen je zijn. Dus gaan ze het via deze manier uh, openbaar maken. En dus noteer ik maar, maar. Eens, eens met de stelling. Uh, dank u wel, Stan.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Orsel. Dag weer Orsel. Ik uh, ben het oneens met de stelling. En waarom? Om Wel om de volgende redenen. Als je als bestuurder niet functioneert... dan heb je als bestuur de plicht om die bestuurder daarover te informeren. En ik vind dat de Tweede Kamer... en met name de fractievoorzitters... die anoniem dit naar buiten hebben gebracht... dat vind ik een zeer kwalijke zaak. Je gaat, als je niet functioneert, dan ga je dat gesprek aan. En hier geeft de, met name die fractievoorzitters weer een blijk van... een stukje onver onvertrouwen ten opzichte van de Nederlandse bevolking. De ja. Kamer heeft gekozen... En als zij vinden dat iemand niet functioneert, met name de voorzitter, want daar hebben ze wel wat over te zeggen, dan moeten ze het ook doen in het openbaar. Ja. En ik ben het dus oneens met de stelling. Duidelijk, dank u wel, Stamper Goedemiddag. Goedemiddag, met Johan van Dijk. Um, ik vind dat mijn voorganger in deze wel gelijk heeft, maar ik denk dat het stadium uh, mevrouw van Miltenburg aanspreken op haar dat dat al gepasseerd is. Ze heeft ze weggegooid. Ze loopt boos de kamer uit. En dan hou je op een gegeven moment niks anders over... dat mensen anoniem gaan kleppen richting een kran krant... En als jij niet de kunst verstaat om boven de partijen te staan... letterlijk boven de partijen te staan... en alleen maar wappert met spelregels... Ja, dan heb je niet het gezag wat nodig is om zo'n kamer te kunnen leiden. U, u, u, u, u, u zegt, het moet eigenlijk een soort natuurlijk gezag zijn. Je moet niet ja, moeten de... wapperen met de spelregels. Vroeger op, uh, bij ons op Korschool... dan werd er ook, uh, waren er ook een aantal leraren die het konden... en er waren er een aantal die het absoluut niet konden. Nou ja, die werden afgebrand tot hmm. aan de enkels. Echt. En dat werd, dat werd nooit beter. Dank u wel. Stam.nl Goedemiddag. Goedemiddag met Van der Weyden uit Valgezand. Ik ben het uh, eens met de stelling, maar niet met de bedoeling. Want ik vind dat ze aan moet blijven. Toch. Uh, daarmee geeft ze namelijk uh, duidelijk te kennen... dat je niet moet ingaan op anoniem verhalen. En ik vind dat die fractievoorzitters... Uh, eigenlijk de politiek geen bewijzen door anoniem iets in de krant te laten zetten. Nee. Of de journalist heeft gefantaseerd. En ik neem aan van niet. En als het niet zo is, dan hebben die, hebben die fractievoorzitters... Eigenlijk allemaal uh, de politiek geen dienst bewezen ja. door anoniem te zijn. Ze zijn dan bij de kamervoorzitter, kamerlid. Daar kunnen ze toch een te doen? Ja, ja oké. Okay. Nou, dank u wel. StamppetNL, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Met Aske spreekt u. Um, ik wilde even reageren en zeggen dat ik het eens ben met de stelling, vooral voor haarzelf. Ik denk dat het heel goed is als ze beseft van, nou, misschien heb ik niet zoveel vertrouwen meer om mij heen. En uh, het lijkt me ook heel vervelend als je met pijn in je buik op een gegeven moment uh, naar je werkplaats moet gaan. Ten meer daar je dan ook een soort leiding moet uh, geven aan mensen waarvan je dus niet van iedereen weet of ze het wel achter u, u pikt vooral het menselijke aspect eruit. Dat het ja. er gewoon niet meer te doen is eigenlijk uiteindelijk als je met zoveel tegenzin uh, daar dan uh, naartoe moet. Ja, uh, precies. Ik heb het zelf ook meegemaakt. En dan kun je best wel lang volhouden. Maar volgens mij... Vreed dat gewoon aan je, sorry voor het woord. Ja. Maar uh, ik denk wel dat het heel, heel naar voor ja. is, dat duur. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. met René van der Meer. Ik ben het eens um, met de stelling. Ze zou, en ze zouden eigenlijk voor mevrouw Miltenburg zelfs een prijs moeten verdienen. Moet je luisteren, Jurgen, ze heeft eigenlijk net zo'n baantje als jij. Van tevoren staat al vast wat er gaat gebeuren... Dan moeten ze een paar uur een hele hoop geleuter, gezeur aan horen. Voor niks, ja. En dan, heb, uh, en dan op het einde is het standpunt nog precies hetzelfde. Snap je wat ik bedoel? Want ze weten al van tevoren wie het met wie, wie wat gaat doen. En dan geeft je de Kamervoorzitter de, de schuld. De heren moeten een hart in hun eigen boezem steken. Ja. Maar ik hou hier altijd wel netjes de orde, hè? Ja hoor, keurig. Uh, nee, ik vind het hartstikke goed Ja, dat oh, ik ben er hartstikke blij mee, maar snap je nou wat ik bedoel? Ja, ik snap het. Uh, het standpunt het. is nu al, uh, wat is het, 72 dinges. Uh, ik heb er toevallig geen buurtonderzoek gedaan. Ik heb uh, hier nog een dame zitten met oneens, want we doen het altijd gezellig met z'n tweeën. Ja. Uh, ja. Maar is die meneer gebleven? Met mijn met mijn Jullie, er zat, eerder, eerder zat er ook al zo'n meneer bij. Uh, die, meneer Zwarte Piet, ik had laatst Sinterklaas twee Zwarte Pieten. Wat de thuiszorg had zich vergist. Oh, dit mag ik allemaal. Nou ja, nee, eerlijk, ik word heel goed verzorgd, want die... Uh, Zwarte Piet was de deur uitgezet en die heeft toen bij mij... Eh, had ik twee Zwarte Pieten. Ja, leuk. We tellen nu de twee bij oneens bij. Want ze zitten nu met z'n tweeën daar. Uh, René en uh, de collega. Uh, Stam.nl, goeiemiddag. Hallo. Hallo dan. Ja, goeiedag, Ari Kerts Zeg, ik ben het oneens met de stelling. Niet dat ik iets heb met mevrouw van Miltenburg. Ik vind het ook niks. Maar dat vind ik van alle Kamerleden, laat dat duidelijk zijn. Maar dat partijvoorzitters... Fractievoorzitters gaan lekker naar de pers. Is absurd natuurlijk hè. Mm. We hebben een geheime dienst laat ze uitzoeken wie het zijn, gelijk verwijderen. Uit de partij, uit de regering, uit de overheid. Dat soort mensen hebben we toch niet nodig. Ja. Een voorbeeld is dat voor de kinderen. U, u zegt van het, het keer terug bij de fractievoorzitters die hadden dit niet moeten doen. Uh, dat is een verkeerde aanpak. Stampen. Goedemiddag. Ja, goedemiddag, Bever Veendam. Nou, ik ben het. Ze moet gewoon oefenen met wijsglas. Die moet dan maar zijn middag even opzeggen. Maar ik vind het, het gevaarlijkste en het inderdaad, wat de vorige spreker ook zegt, een bijzonder slecht voorbeeld. Het zijn eigenlijk miezerige mannetjes, want ik weet niet voor niks <lacht> Geert Wee. Miezerige mannetjes om op om, om deze manier iemand te bejegenen. En het is inderdaad een heel slecht voorbeeld. Maar ik wist al dat ze zo waren bijna. Voor de ganse bevolking. Nou, maar we, uh, zij moet gewoon blijven zitten, vindt u? Ja, ze moet blijven zitten en ze moet even tegen de stroom inroeien. Uh, maar ze komt er wel uit. Dat is. Iedereen. Ik bedoel, dat, dat, dat, dat vak kun je niet leren. Daar begin je ja. mee op het moment als je aangesteld wordt. Ja. Dus dan, en daarom zeg ik ook: zo'n die kan ja. een beetje wel een paar tips geven. En kijk, de zekerheid die komt naarmate je op een gegeven moment echt voelt: ja. ik ben hier de baas. En dat heeft zij nog niet. En ja. dat is niet erg. Maar dat moet wel komen. En anders moet ze zelf inderdaad op een gegeven moment maar in alle openheid. En ook iedereen moet dan ook naar haar luisteren en met haar spreken. En niet achter in achterkamertjes. Ja, dat is het eigenlijk alweer ja. zo'n vrouw proberen te laten struikelen. Duidelijk, dank u wel. Ja, dag. We gaan snel terug naar Erik Vrijzen is politiek verslaggever bij Elzevier. Wat vond u van de reacties? Nou ja, wat ik hoorde is eigenlijk bij iedereen dat ze. Uh, toch een hunkering naar een natuurlijk gezag van de Kamervoorzitter. Iedereen heeft toch een groot gezag voor de Tweede Kamer. En daar hoort een prima voorzitter bij. Ja, sommige mensen zeggen dan, van, het wordt niet beter, dus moet maar snel weg. En anderen zeggen van, nee, nooit op basis van anonieme kritiek uh, je bissen pakken. Ja, want daar, de, de, de politiek in het algemeen ligt wel eens onder vuur hè, de laatste tijd. En, en dit is wel zo'n boegbeeldfunctie uh, natuurlijk. Dus Als het daar niet goed mee gaat, dan helpt dat niet mee in het vertrouwen van de politiek. Ja, wat ze eigenlijk. Kijk, vroeger had je Kamervoorzitter Dolman. En die man zat altijd onderuit gezakt in zijn stoel. En die kon op sommige momenten. dan vloog hij ineens overeind. dan knalde hij met die hamer op. En iedereen had daar ontzag voor. En dat is eigenlijk de goede, uh, het goede voorbeeld. Want meestal lag die man gewoon onderuit gezakt. In, en ik hoorde ook vaak mensen die dan op de publieke tribune zaten. En die, die liepen dan weg uit de Tweede Kamer. Die hadden een tijdje die vergadering gevolgd. en die zeiden dan. Goh, die dolman zegt dat die man dat volhoudt de hele dag. Ja. Dat en, maar dat was eigenlijk wat je kon zien: natuurlijk gezag. En ja. Uh, ja. Nou ja, het is te hopen dat uh, Meltenburg dat ook zal. Uh... No, no, nog even over dat anoniem: hè. want uh, natuurlijk is dat eigenlijk niet goed te keuren natuurlijk, dat die fractievoorzitters dat doen. Maar uh, het zal toch niet de eerste keer zijn dat, dat zij deze kritiek hoort. Er is een presidium van de Tweede Kamer waarin allerlei partijen ook vertegenwoordigd zijn. En ik mag toch aannemen dat daar ook wel eens een kritische noot is gekraakt richting de voorzitter. Jawel, in dat uh, presidium. Maar daar zitten niet de fractievoorzitters in. Hè? Dat zijn uh, ook wel mensen die destijds uh, ook graag kamervoorzitter hadden geworden. Dus daar, dat... Mm. Uh, ook dat is een slangenkuil begrijp ik. Nou ja, daar wordt ook wel aan de poten van haar stoel gezaagd. Uh, en uh, de fractievoorzitters... Kijk, als je dat verhaal in de Volkshand goed leest... Ze, er zijn acht fractievoorzitters kritisch... Maar de quotes, in dat, de citaten, die komen niet van acht fractievoorzitters hoor. Dat zijn er maar een paar. Ja. En ik denk dat er een, uh, ook een paar fractievoorzitters erg zijn geschrokken... met, wat er, uh, met het beeld wat, wat opreist uit die, uit die reportage. Nou. Uh, misschien is de tip van de laatste bellen niet verkeerd. Uh, wijsglas, partijgenoot toch van, van Miltenburg. Misschien moet hij haar eens wat tips geven op een uh, vrije achternamiddag. Ik denk Portje dat ze erbij. wel eens met hem heeft gesproken. Ja. Ja. Erik Vrijzen, dank voor het meepraten in stand.nl. Hij is politiek verslaggever bij Elsevier. Uh, wij laten de stelling de hele middag op onze site staan. www.stand.nl is die site. Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg moet eer aan zichzelf houden. Nu hebben daar 1399 mensen op gestemd. 71% eens met de stelling. 29% is het oneens. Zometeen na tweeën. Dit is de dag. Thijs en Elsbert zitten klaar. Ik wens u een prettige maandag verder. Goedemiddag.